Het is middernacht, Patrick Holtkamp met het NOS Journaal. Dit is het begin van zaterdag 30 maart. In New York wordt de komende tien weken puin gezeefd van de ingestoorte Twin Towers. Er wordt gezocht naar menselijke resten. Onderzoekers hopen met DNA-technieken meer slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 te kunnen identificeren. Van de 2750 mensen die in New York bij de aanslagen omkwamen, zijn er nog altijd meer dan duizend niet geïdentificeerd. De zoektocht bij het World Trade Center lag jaren stil. Sinds 2006 wordt weer gezocht. Sindsdien zijn zo'n 60 vrachtwagenladingen met puin verzameld. Rusland is er bang voor dat het conflict tussen de internationale gemeenschap en Noord-Korea uit de hand loopt. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken roept alle betrokken partijen ertoe op geen militaire actie te ondernemen. Noord-Korea heeft raketten in staat van paraatheid gebracht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 In Italië is nog steeds geen zicht op een nieuw kabinet. Het is president Napolitano niet gelukt... er tijdens nieuwe gesprekken met de partijleiders uit te komen. Als de impasse niet doorbroken wordt... worden nieuwe verkiezingen onvermijdelijk. Een van de mogelijkheden die besproken zijn... is de vorming van een nieuw zakenkabinet. Het weer nog opklaringen. Op de meeste plaatsen droog in het vries 2 tot 3 graden. Overdag eerst mist, daarna ook af en toe zon... Het wordt overdag 4 tot 6 graden. Tijdens de paasdagen droog en geregeld zon en het blijft koud. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Trupssteen. Goedendag. het is bijna Pasen. Dit weekend komen zo'n 750.000 buitenlandse toeristen naar ons land. Voornamelijk Duitsers en in iets mindere mate onze andere buren, de Belgen. Er zijn ook een paar honderdduizend Nederlanders. Die trekken er dit weekend dus op uit met z'n allen. En hoewel het er alles bij elkaar, zo'n 100.000 toeristen, minder zijn dan vorig jaar... zullen heel veel restaurants, hotels en cafés het toch lekker druk krijgen. Dat wordt ook wel eens tijd, want het gaat niet zo heel goed met de horeca in ons land. De omzet daalt al een paar jaar en ook hier wringt zich het kleine worden de consumentenvertrouwen. Terast in Kazaluna, vannacht een echte horecaman. Hij was tot een paar jaar geleden voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Is nu nog steeds bestuurslid, maar belangrijker is misschien wel... dat hij ruim 30 jaar in de horeca werkt, zijn eigen keten van restaurants en hotels heeft opgebouwd... en daarin heel gedreven is. H.J. de Jager, hartelijk welkom in Kazaluna. Goedenavond. Goedenavond. <laughs> Goedenavond. We gaan het uh, de komende drie kwartieren hebben over uh, de stand van de Nederlandse horeca. Uh, hoe gaat het ermee? Wat zijn de trends? Wat wil de klant? Waar moet het naartoe? En natuurlijk gaan we het ook hebben over de, het geheim van, van uw eigen H&J-restaurants en hotels. En uh, oh, ik zou je zeggen, we ja. gaan natuurlijk twee jaar. Je hebt hapjes meegenomen. Dat vind ja. ik altijd top. En die zien er ook heel goed uit. En mensen die dat willen zien, die kunnen even naar, naar onze uh, Facebook-site. Daar staat een foto, matige foto van hele lekkere hapjes. Nee, is een mooie foto, kunt u zeker bekijken. Uh, en we gaan er straks van proeven. Maar eerst, eerst wil ik even met jou, als je het goed vindt, een, een restaurant binnenstappen. Ja. Als jij uit eten gaat zelf. En je bent de drempel overgekomen. Waar let je dan op? Nou, ik denk zelfs dat het eerder gaat. Kijk, feitelijk de keuze die je maakt van een restaurant... is de, aan de hand van misschien gegevens of misschien een impuls... Maar wat heel belangrijk is natuurlijk te kijken... van hoe is de omgeving? In welke setting staat het? Hoe is de binnen-buitenrelatie? En dan kom je binnen. En bij binnenkomst zijn er een aantal sensorische aspecten... die ik heel belangrijk vind. Dat heeft te maken met geluid, licht, uh, geur, emotie. Al dat soort dingen spelen heel erg op je in. Komt emotie ook meteen? Dat is heel belangrijk. Maar met ja. ook meteen dat je ja, de dat, ja? dat is een heel belangrijk onderdeel. Kijk, wat, wat we vaak doen is aan de hand van, ik zet mijn medewerkers training daar ook op... dat mensen, gasten die bij ons binnenkomen... die zijn altijd al eens aan het oordelen. Die kijken naar de ruimte die ze binnenlopen, wat, wat ervaren ze... en daar gaan ze hun gedrag aan aanpassen. Dus het is heel belangrijk om te weten wat er in de hoofden van je gasten speelt. En zo kijk ik ook naar een andere zaak. Dus als ik naar een restaurant kijk, kijk ik ook naar... wat beleef ik, wat voel ik, wat zie ik bij de voordeur... en hoe als ik door die voordeur heen loop, wat mag ik ervaren? Kijk je trouwens, als ik een stapje terug ga... Ook al thuis op de kaart uh, op de, van het restaurant, op de, op de website? Ja, soms wel. Maar, kijk, wij zijn, maar dat heeft meer te maken, ik noem het wel eens beroepsreformatie. Dat je natuurlijk heel goed aan het kijken bent. Wat zijn de ontwikkelingen en trends? En niet alleen in Nederland, maar ook in andere dingen. Dus als ik zeg maar uh, uit eten ga, dan gaan we vaak ook wel gericht. Ja. Meestal tweeledig. Aan de ene kant natuurlijk ook om gezelligheid en sfeer. Aan de andere kant ook om te kijken van nee, wat gebeurt daar? Wat is daar anders dan anderen? En wat maakt dat bedrijf nou uniek? Ja, en je had het over de geur. Ja. Hoe moet het ruiken? Ja. Nou, dat is heel afhankelijk van de zaak. Kijk, je kan zeggen, er zijn een aantal geuren... die heel veel invloed hebben op je denken. Dus als je bijvoorbeeld een mandarijnengeur hebt... dan heeft dat een koopactie. Nou, geeft dat aan. Dus je kan heel makkelijk... Dat, door... dat wekt koopgedrag op? Ja, dat oh, wekt ja. koopgedrag op. Als je bijvoorbeeld een lavendel... Wij, wij gebruiken nog wel eens lavendelgeuren bij binnenkomst. En waarom? Omdat wij merken dat langs de snelweg bijvoorbeeld... mensen toch al eens een keer gestrest zijn... Ja. Dus wat we willen, is eerst een rustig moment hebben. Dat mensen eerst van, ik noem het wel eens, uit de versnellingen komen. Ja. Dus van sneller, kalle mannen, even in de rust komen. En dat doen we door middel van geuren, doen we door middel van etherische oliën. En daarin probeer je zeg maar, eerst een bepaalde sfeer in je zaak op te roepen. Maar dat kan heel wisselend zijn. Kijk, etensgeuren kunnen positief en negatief ervaren worden. Het is dus niet altijd positief. Sommige geuren zijn heel positief en stimulerend. Hè. Bijvoorbeeld in de bakkerswinkel heeft ja. men bepaalde broodgeuren. Roepen bepaalde emoties bij op, maar sommige etensgeuren, zoals spruitjes, zijn niet altijd de meest aangename geur die je kan ervaren, dus het is heel belangrijk dat eerst zeg maar die neutrale, goede geur er is, dat er een bepaalde welkom is, en daaraan gekoppeld ga je dan kijken. Van nou kun je zeg maar door middel van je gerechten ook die geuren benutten, en dat kan ook heel goed. Dus, maar wat bedoel je daarmee? Door middel van je gerechten, die nou, geuren... kijk, als jij geuren hebt, ik weet niet of je dat wel kent, maar er zijn bijvoorbeeld bepaalde koks die werken met etherische oliën. En die spuiten ze onderaan borden. Bijvoorbeeld uh, Hester Bloementaal doet dat onder andere. Dus die gebruikt het verstuiven van bepaalde geuren onderaan het bord... als onderdeel van het gerecht. Wat is is dat? dat is de vetduck onder andere. Dat is een top, hè? Ja. De, maar ik denk dat dat heel erg werkt op gevoel en emotie. En dat is wel iets bijzonders. Wij zijn al niet zo dat we dat doen. Want wij proberen de gerechten juist een eigen kracht en autonoom te zijn. Daarnaast is het zo dat het bij ons eigenlijk een veel sneller traject is. Kijk, als je een avond uit eten gaat... en het hele gerecht staat centraal. Alle gerechten die gemaakt worden staan centraal in de beleving die jij die avond hebt. Dus het is eigenlijk de entertainment factor... Ja, dan worden dat soort dingen heel belangrijk. Ja, en bij jullie is het veel bij ons is snel functioneel. Weg, ja, en dus mensen komen daar blijven daar niet de hele avond nee, zitten. Het is functioneel, snel. Maar daarin kun je dus wel die andere dingen gebruiken. Dus ik altijd, ik noem dat altijd een sensorische stuk van, van, uh, van beleving. Dat moeten mensen die bij ons werken ook kennen en worden daarin getraind. Ja, dus al, al je zintuigen moeten geprikkeld worden. Ja. Op een positieve manier. Ja, en, en als je dan in zo'n ander restaurant bent... let je op de stoelen, de tafels, de kunst aan de muur, de vloerbedekking... Uh, op... wel, wel, de ambiance doet heel veel. Hè? Ook dat is, dat is een onderdeel van de ervaring en beleving die je hebt... Dus on, daar, daar let je automatisch op. Ik moet eerlijk zeggen dat een ander, tak, een ander deel van, van ons gezin daar nog veel meer gespind op is dan, dan ik. Maar dat is met name zeg maar, mijn tweede zoon en, en, en mevrouw die dus ook echt inrichtingen doen. En die zijn continu aan het kijken en aan het zoeken naar van welke, welke nieuwe ontwikkelingen en trends zijn er. Ja. En daar wordt heel erg gekeken naar materiaal en materiaalkeuze en, en gebruik van kleuren. En dan gaan we eten? Dan komt het eten op tafel. Ben je dan heel kritisch? Kun je nog gewoon genieten van de maaltijd? Ja. Of zit je altijd te kijken van... Uh, is dit wel helemaal goed gebakken en die saus had het niet iets meer. Uh, nou, dat, dat soort minder. beroepsdeformaties zijn me natuurlijk ook niet, uh, niet vreemd. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ik bedoel, uh, je kijkt naar, naar allerlei dingen... Die je, die je uiteindelijk natuurlijk hebt opgebouwd als ervaring. Wat ik wel geleerd is op een bepaald moment de knop om te zetten. Kijk, als jij heel erg gericht bent om continu te oordelen en te veroordelen over dingen... dan ben je eigenlijk aan het bezig om een stuk van je eigen creativiteit kwijt te raken. Dus ik probeer ook zeg maar, het moment te pakken... en als ik s'avonds met een gezelschap uit eten ga... dan wil ik van het gezelschap genieten en van wat daar allemaal aanwezig is. Ja. En dan is het niet alleen maar een soort kritische eh, doorakkering... van allerlei componenten, alsof het een examen is. Dat kun je uitzetten. Ja. Gelukkig wel. Maar dat ja. kostte wel even moeite. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Um, ja, toch nog even misschien al gelijk aan het begin dan van deze uitzending. Wat moet een goed restaurant, een goed café, maar laat het even nu bij een restaurant houden. Wat moet dat hebben? Wat, wat, wat is heel erg belangrijk? Voor nou, ik restaurant? zeg altijd zo, als, als je kijkt naar een restaurant of, of, of een horecabedrijf... moet dat zich echt onderscheiden door die, door die beleving en, en die huiselijkheid, Die echte, attente warmte. Um, vaak kijken mensen naar een horecabedrijf op een andere manier... omdat ze echt in het bedrijf binnenkomen... en daar de, de functionaliteit ook echt consumeren. Dat is een groot verschil met een winkel. Bij een winkel haal je spullen en die spullen die ga je niet consumeren... die neem je mee naar huis toe om daar iets mee te doen. Dus wij hebben het genoegen dat jullie als consument... ik ga dan eventjes de andere kant kijken... Uh, dat wij met jullie een dialoog aan kunnen gaan... en het hele proces kunnen belevend met de gast. Dus als je kijkt naar wat zou een bedrijf dan moeten kunnen... die moet die totale beleving goed neer kunnen zetten. En dan moet de verwachting, ik zeg ik altijd het liefst... de verwachting moet het liefst overtroefd worden. Hmm. En een, iemand die in een restaurant werkt... die moet het echt belangrijk vinden of de klant geniet. Ja. toch? Die moet willen ja. verwennen. Tenminste, dat vind ik altijd het belangrijkste. Je hebt van die tenten, daar, wordt, daar heb je het gevoel... dat hier zitten ze alleen maar om geld te verdienen. Ja. En er zijn ook restaurants, en daar heb je het gevoel... Die willen dat ik een leuke avond heb. Die, als je dan vraagt van welke wijn is lekker, dan zeggen ze... Oh, wilt u het allebei even proeven, ja, bijvoorbeeld? Ja. Nee, dat soort dingen. Nou, Dat soort hele kleine dingen. En daar zie je dus dat, dat die consument al heel duidelijk weet wat hij echt wil. En eigenlijk gaat het om hele andere, eigenlijk hele andere dingen... dan je normaal in een, in een transactie hebt. Het gaat om, om herkenning. He, dus dat iemand bijvoorbeeld als je voor de tweede derde keer komt... dat ze weten, hé, hey, daar komt meneer Rubstein aan. Of, of daar komt die en die. En dat je dat ook echt weet en dat je... Het, echt ook uitstraalt dat je het leuk vindt dat, dat die gast er is. Ja. Ik probeer daar ook altijd zeg maar in de openingszinnen... naar mijn medewerkers iets over te roepen. Ik zeg, het is toch eigenlijk wel leuk om iemand die binnenkomt... zegt, welkom, leuk dat u onze zaak hebt gekozen. Dat is een hele andere openingszin. Dan je zegt, hè, uh, hebt u gereserveerd? Ja. Dat geeft zo van, nou, ja, ja. Hè, dan voldoe je niet aan. Dan denk ik, oh, ik heb niet gereserveerd, ik mag niet binnenkomen. Ja. Kijk, dat vind ik een groot verschil. En ik denk ook dat... Er moet een bepaalde uh, gepassioneerdheid zijn om een ander het naar de zin te maken. Ja. En dat verwennen, wat u net voorwoordde, daar zit het volgens mij. Vind ik ook. H.J. de Jager is uh, vannacht de gast in Horeca man, bestuurslid van de Koninklijke Horeca Nederland. Tot voor kort voorzitter, of tot, tot drie jaar geleden ja. ongeveer. Eigenaar van zijn eigen keten, H.J. Uh, dus. Uh, en uh, die is de gast in ik zei het al. Uh, als u meer wilt weten over deze uitzending, radio1.nl... De Facebook-site werd net ook al genoemd. Uh, als u op Radio 1 bent, dan kunt u zich daar ook aanmelden voor onze uh, nieuwsbrief. En u kunt daar bijvoorbeeld morgenochtend dit gesprek al terugluisteren of podcasten. Uh, HJ, als je kijkt naar de cijfers, dan gaat het niet zo goed met de horeca. Dan gaat het natuurlijk met heel veel branches in Nederland niet goed. De bouw bijvoorbeeld, maar ook met de horeca is, is het lastig die hebben het moeilijk. De omzet daalt eigenlijk steeds. Hoe, hoe ernstig is dat? Hoe serieus is dat? Hoe zorgelijk? Het is natuurlijk niet goed, laten we daar helder over zijn. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk een totaal economisch beeld... wat we hebben. Hè. We zijn niet de enige branche die eronder te lijden heeft. En wij zijn natuurlijk wat dat betreft wel conjunctuurgevoelig. Dat is altijd zo geweest. Daar waar mensen zeg maar minder te besteden hebben... of in hun hoofd minder te besteden hebben... dat kan beide aanwezig zijn, hè. consumentenvertrouwen. Daar is onze branche natuurlijk wel gevoelig voor... En dat, hebben we, dat is een product wat je wat makkelijker kan uitstellen... of zeggen, van nou, dan gaan we wat minder vaak uit eten. Uh, de andere kant is dat, dat je merkt dat het niet overal even slecht is. En we moeten ook niet gaan zitten zonderen. Ja. Want we hebben ook mooie jaren gehad en we hebben ook nieuwe uitdagingen. Want ik zeg altijd, kijk, op het moment dat de wereld verandert... kan je als ondernemer en als branche gaan zitten wachten... tot het weer terugkomt in het oude. Maar neem van mij aan, dat komt nooit terug. Het oude bestaat namelijk niet meer. En er komt iets nieuws voor terug. En het is aan jou om de, kansen, de nieuwe kansen te pakken. Dus wat ik bij onze branche ook probeer altijd iedere keer voor te leggen... en ook aan mijn medewerkers, is dat... Kijk eens, het is nu zoals het is. En we kunnen er zelf iets beters van maken. En dat betekent dat je iedere keer je best moet doen dat je iedere keer moet proberen om het net even een stapje beter ja. te maken... dan je het voor, voorheen deed. Maar nog even, even ja. kijken naar de feiten. Als ja. je, met name de cafés hebben het moeilijk, ja, volgens mij. klopt. De bruine cafés. Ja, maar uh, dat, is een, dat is een heel ander probleem. Kijk, dat probleem zit al wat dieper geworteld en wat langer. Je ziet aan de ene kant cultuur veranderen, aan de andere kant hebben zij natuurlijk in de afgelopen jaren een paar flinke klappen om hun oren gehad. Onder andere het rookbeleid, wat natuurlijk van de een op de andere dag een behoorlijke verandering bracht in de bedrijfsvoering van die bedrijven. Omdat er niet meer gerookt mag worden, ja. uh, blijven gasten weg. En ja. uh, het is overigens net, net besloten door de rechter dat ook in die eenmanszaken, waar het tot voor kort wel gerookt mocht worden, dat het daar ook niet meer mag. Klopt. Dat is op zich wel eerlijk lijkt me. Ja en nee. Kijk, het had, het had iets heel raars. Toen ik eh, zeg maar die onderhandeling een aantal jaren geleden met, met minister Klink... toen destijds eh, mocht doen... was het eigenlijk vanuit een optiek dat de werknemer beschermd moest worden. Dus eigenlijk had dat hele roken niet te maken met de gasten. Het had te maken met de werknemer die op die werkplek... In de rook stond. Ja. En vanuit die optiek werd eigenlijk zeg maar, dat, dat slot gemaakt. Nou, dat was natuurlijk een hele discussie. En daarom ontstonden dus ook die eenmanszaak. En daarom is er ook een, een tijd lang zeg maar, die tussensituatie geweest. Want vanuit als jij de wetgeving stoelt op het fenomeen dat een werknemer beschermd wordt. En je hebt geen werknemer, dan kan je ja. dus zorgen dat je gasten gewoon vrij kunnen roken. Maar door Clean Air nou is er een zaak aangespannen en het gaat erom dat er in heel veel openbare uh, gelegenheden niet meer gerookt mag worden en dus ook niet meer in cafés. Ja. Dat is nu de... Nou ja, dus, dat is een onderdeel. Je ziet nu straks ook met alcohol en alcoholgebruik en de alcoholmatigingsbeleid en, en jeugd en alcohol. Kijk, dat zijn natuurlijk wel feiten die ontstaan. En dat kunnen we leuk vinden of niet leuk vinden, maar het is wel de realiteit. En daar heeft onze branche mee te maken. En is dat een, een grotere klap geweest nog dan de economische achteruitgang? In de... Nee, ik denk dat de verandering heeft, heeft plaatsgevonden. Kijk, wat je ziet is dat uh, in iedere maatschappij veranderen dingen. Vroeger was het natuurlijk uh, roken. Als je de 60 jaren films pakt en gaat kijken... dan had roken een gigantische impact in het totale maatschappelijke leven. Dat was met drinken in de vorige eeuw, en zeker in het begin vorige eeuw... een veel grotere impact. Bedoel, bij de plaatselijke groenteboer kon je bij wijze van spreken, een, een, even een neutje tussendoor pakken. En was het eigenlijk een soort, uh, soort, een, een soort druk om, om, om de stress van de alledag te, te vermijden? Dat gedrag is allemaal wel veranderd. We hebben veel meer, denk ik. Uh, wordt er, zeg maar, als er gedronken wordt er sociaal gedronken. En ik denk ook dat er een, een hele andere wereld ontstaan is. Dat we dus beter zeg maar, die dingen in de hand krijgen. Dat betekent ook dat bepaalde vormen uh, van ondernemingen misschien wel verdwijnen of een andere dimensie krijgen. En wat krijgen we precies beter in de hand? Nou, de, ik denk dat er minder excessief op bepaalde gebieden ge, uh, gedronken wordt. Niet, er zijn uitzonderingen. Like Jongeren, heel... dat indrinken, ja, maar dat ja, is niet ik, meer in de cafés. Dat bedoel ik. Dat zijn een van de dingen. Kijk, daar waar professionals aan de gang zijn. Wij kunnen het ons niet meer permitteren om ongelimiteerd mensen... Te schenken. Tot tot aan het gaatje te laten, laten drinken. En ik denk ook dat dat heel terecht is. Ja. Dus daar word je op aangesproken. Je wordt maatschappelijk als ondernemer daar ook op aangesproken. En ik denk dat dat goed is. Dat betekent ook dat die onderneming een andere vorm moet krijgen. Ja. Dat het oude café, zoals dat vroeger was... waar nu allerlei dingen uh, misschien wel gebeurden... dat dat kalm aan het verdwijnen is. Ja, want, want er sluiten re relatief veel uh, cafés, hè? Ja. En, uh, en waar, waar moeten die dan naartoe? Wat moet, wat moet een café dan worden? Als het, als het nou ja, verandert? dat zie je al. Ik bedoel, eigenlijk zijn het, zijn het uh, eetcafés, wat natuurlijk, hè, dan, dan zie je dus eigenlijk dat de verblijfstuur verandert. Dus dat, en, en, en ook de lengte. De dus openingstijden worden anders. En veel cafés doen dat ook. Die ja, gaan maar uh, eten. Bij en dat, je, kan je, dat kan je prima. Als jij een goede locatie hebt, met een mooie plek die, die zich leent voor, voor uh, verlenging van openingstijden. En je kunt daar maaltijden of, of uh, tussenvormen, tapasachtige, brengen. Dan krijg je natuurlijk Hele andere dimensies en daar zitten de kansen. Ook dat is een onderdeel. Wat ik ook zie is burling, is, is feitelijk zeg maar het combineren, het branchevervaging, waarin bijvoorbeeld koffiebars uh, uh, met, met, met uh, boekenwinkels of, of ja, ja, ja. dat dus tweedimensionaal uh, gewerkt wordt. Het is echt prima. Kunst en, en koffie ja. bijvoorbeeld, dat heb je ook. Uh... En, en waarom zou dat niet kunnen? Hè? Een wijnbar in combinatie met bijvoorbeeld kaas of zo. Ja. Dus dat gaat meer gebeuren. Ja, dus de, en... de ouderwetse bruine cafés die gaan steeds meer verdwijnen. Schakelen. Ja, ik denk het wel. Ik ja. denk dat dat, en dat vooral, dat wordt dus een heel ander uh, verhaal. En met de hotels gaat het relatief nog goed, hè? Ja, dat gaat redelijk goed. Maar het betekent ook dat je daar vinger aan de pols moet houden. Want ook daar zie je natuurlijk veranderingen. Ik, ik denk dat, dat zeg maar het hele uh, rigide hotel, zoals we dat vroeger hadden... dat dat steeds minder in beeld komt. Dus dat je uh, ook hotels gaat krijgen die tussenvormen gaan krijgen. Langer verblijf. Uh, meer sterrenhotels. Ik noem dat wel als meer sterrenhotels bewust, omdat je zegt van uh, we hebben nu een categorische indeling, hè, van één ster, twee sterren, drie sterren, mm -hmm. vier sterren, vijf sterrenhotels. Maar het zou best wel eens kunnen dat je in een hotel bijvoorbeeld een goedkope kamer krijgt. En, en, en, en een duurdere kamer. Je ziet het in verschillende landen. Maar heb landen, je toch al dat? Dat heb je toch al lang? Ja, dat een... maar dan niet, in, meestal is het dan geafficheerd met een bepaalde soort sterrenhotels. Ja. Jij bent een hotel met drie of vier of vijf sterren. Maar dan, kan je, dan heb je gewoon de basic room, ja, uh, de comfort zijn room... en de executive room, ja. weet ik hoe dat allemaal heet. Maar ik kan me voorstellen, ik, bedoel, ik denk dat er dimensies kunnen staan... dat je zegt, bij wijze van spreken, ik, ik, ik krijg bijvoorbeeld Formule 1... die je in hetzelfde hotel kunt beleven... en, en bijvoorbeeld een, een drie- of vier sterren niveau. En dat die twee door elkaar heen gaan functioneren... en dat dit hotel, die grenzen, minder duidelijk worden. Okay. Ik denk dat dat gaat ontstaan. Als we het over trends hebben, dan, dan hoort duurzaamheid daar ook bij. Hè? Dat is ja. natuurlijk een ongelooflijk modewoord. Dat kom je ja. overal tegen. Je kan bijna niet meer overleven in Nederland zonder duurzaam te zijn. Maar ook in de horeca is dat het geval. Ja. Op welke manier gebeurt dat? Hoe doen jullie dat bijvoorbeeld bij HJ? Nou, ik vind duurzaam is dus een van de belangrijke... het is een beetje net wat je zegt... het is wel heel erg afgezaagd en een beetje cliché aan het worden. Hè? Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid en dat soort dingen. Maar eigenlijk gaat het fundamenteel om... ben jij bewust van hetgeen wat je doet en de consequenties die het heeft? En eigenlijk is dat een mooie uitdaging. Wat wij... Al heel lang doen en proberen is iedere keer te zoeken naar duurzaam. Heeft namelijk met iets heel achter iets, iets geks te maken. Eigenlijk zou je het ook niet duurzaam moeten. Want duurzaam suggereert alsof het dan duur is. En misschien zou je het wel duurzaam mm. moeten noemen. Ja. Dat was een ja. van. ik vind dat, dat vind ik dan mm. mooier. He, want dan pak je misschien wel de kern van het woord. Uh, eigenlijk is het zoeken naar de juiste oplossing. En het proberen te vinden van. Uh, de, ik noem het, de footprint moet beperkt blijven. Maar hoe doe je dat in de horeca? Wat, nou, waar... Zoveel kansen, zoveel. Dat, dat is zo divers. Noem, noem eens wat jullie doen. Nou, Wij zijn bijvoorbeeld bezig, onder andere we zijn nu aan het bouwen. We zijn aan het bouwen bijvoorbeeld op uh, een van onze vestigingen. Waar wij een verandering laten plaatsvinden. We proberen een uh, regionale supermarkt, dus het regioproduct, oh, te verkopen. Aan de voorkant van onze restaurants. En daar loop je dus door een wereld Wat binnen. Wat is de voorkant van het restaurant? Nou, zeg maar de binnenkom, bij de entree. Dus je loopt door een regionale supermarkt... met regionale producten naar binnen toe... en dan kom je in het restaurant terecht. En dan kom je weer... Ik had het net over die versnelling. In de eerste fase word je dus geconfronteerd... met de spiegel van de omgeving. Eigenlijk ben je de etalage geworden... En wij zijn met nu Van, van de omgeving, want het ja. is natuurlijk waar... dat mensen die rijen ergens naartoe hebben niet door waar ze zijn. Eigenlijk nou, ik kijk op de tomtom -tom ja, waar ze Ik noem dat ook de tomtomisering. Feitelijk zijn mensen zich niet bewust meer waar ze zijn... en wat, wat in dat gebied eigenlijk gebeurt... en welke mensen daar nou gepassioneerd aan het werk zijn. Dus door die streekproducten te laten zien... laat je ook een beetje de streek zien. Dat is de etalage van de omgeving. Ja. Maar waarom is dat duurzaam? Dat is één ding. Nou, ik zou je iets over vertellen wat duurzaam is. Duurzaam is dat je de keten van voedsel veel sneller en dichterbij kan maken. Je gaat stappen overslaan. Een van de dingen die, uh, die ik een aantal jaren geleden zag gebeuren... was onder andere, ik noemde het wel eens het, het drama van de worteltjessteler, en ik vond ook dat dat een beetje ontstond in de horeca. Dat is namelijk de boer die de worteltjes moet verbouwen... die zorgt dat het land bewerkt wordt, die zorgt dat het product opgroeit... en die zorgt dat het product gerooid wordt... en ook nog eens een keer zeg maar, neergelegd wordt die beurt een hele lage prijs. Mm -hmm. Daarna begint het feestje van het opslaan... en dus ja. de verwaarding van het product. De tussenhandel. Dus als je kijkt naar een kilo wortelen... dat kan bijvoorbeeld een dubbeltje opleveren. En op het moment dat het in de supermarkt ligt... dan ligt dat voor uh, 1,20 euro de kilo of meer. Ja. En wat is er nou gebeurd? Wat, wat is er onderweg gebeurd? Er zijn alleen maar wat mensen... hebben met hun handen aan het product gezeten... maar voor de rest is er niet zoveel gebeurd. Misschien een keer ontpakt, misschien een keer schoongemaakt. Maar dat is hem dan wel. Dat is ook een, beetje aan de gang, was ook een beetje aan de gang in de horeca. Dus ik vond, vond daar vond ik een, een, een weg. Ik denk van, ja, weet je wat we kunnen doen? Als wij dichter bij die boer kunnen zijn... en het product minder over de wereld hoeven te laten slepen... dan zijn we duurzamer bezig. A, is het product verser. De lijnen zijn korter. Je hebt minder energie nodig om het op de juiste plek te krijgen. En je kunt daardoor ook de streek promoten. En je kunt elkaar helpen. Dus feitelijk is de verbinding, dat lokale, wordt dan heel sterk. Ja. En dat wordt misschien ook wel je... En heeft dat ook mee te maken dat je niet het, het varkensvlees... uit uh, Spanje haalt of Italië of Er ah, ja, is dus dat... veel groter drama aan de hand. Dat weten we ook. Dat bijvoorbeeld varkensvlees hier in Nederland ja. gekweekt wordt. In ja, ja, ja, Italië ja, wordt... wordt en op, en ja, op, ja, op, ja, precies. Op, op, op, op, op. Nou, dat soort dingen. Dat is, toch, dat is toch eigenlijk, als je er goed uh, over nadenkt, heel ja. raar. Ja, dus dat, dat is al duurzaam. duurzaam. Doe je het ook in, in het gebruik van materialen ja, bijvoorbeeld? Ja, heel erg. En dan, dat is ook iedere keer keuzes maken. Dat vind ik nou ook leuk met de bouw waar we nu mee bezig zijn. Heel erg kijken van hoe kun je nou energiezuinig. We zijn nu bezig. We gaan nu een heel uh, gebouw proberen... heel veel zonnepanelen aan te, uh, op, op het dak te zetten. Het worden er nu, nu 72. En ik wil eigenlijk proberen nog verder te gaan. Want wij hebben een doelstelling gemaakt. We willen eigenlijk binnen nu en zes jaar... Willen we proberen om CO2-neutraal te worden. Nou, dat is een hele klus voor, voor twee wegrestaurants. Dat zijn dus uh, in Flevoland. En te kijken van... hoe kunnen we dat nou voor elkaar krijgen... om de energie die we nodig hebben... helemaal uit onze omgeving en helemaal rond te krijgen. Hoe ga je dat doen nou, dat heeft ermee te maken dat je kijkt naar... wat kan je met de warmtepomp doen? Een warmtepomp is dan uh, bodemwarmte. We doen dat nu met, uh, met uh, elektrische uh, zonnepanelen. En we zijn bezig met windenergie. En we willen eigenlijk kijken of we... en je apparatuur aanpassen. En dat is gewoon een uitdaging. Ja. Maar dat dus is wel het, heel leuk, hoor. Dus die duurzaamheid, en dat speelt ook in andere restaurants. Ja. Uh, kun je nog één voorbeeld noemen van iets wat jullie zelf niet doen... maar andere restaurants wel bijvoorbeeld? Oh, in de zat. Ik bedoel, dat heeft te maken met vuilafvoer, vuil met, met uh, GFT-verwerking... Uh, uh, met, uh, met uh, eh, energiezuinige uh, verlichtingen. Ah, dat is, dat is Bio dus biologisch. Ja, ook, vlees bijvoorbeeld. Ja, maar dat is, dat is ook aan de andere kant. Maar ik, kijk nu, ik bedoel, dat is sowieso een hele belangrijke factor. Ja. En ze zijn heel veel mee bezig. Hoor. En een, ander, een andere zaak die met duurzaamheid te maken heeft... is de doggyback. Die heeft laatst, ik weet niet precies ja, wat voor prijs. Ja, of doggy bag. Heeft een ja. prijs voor. We hebben een fragment van, van, uit het Radio 1 volgens mij, van ja. een tijdje geleden. Ja. Innovaties, hè? daar gaat het om. Ja, daar gaat het zeker om. En dat in combinatie met uh, duurzame toepassingen... dat is uh, de trend voor het jaar 2013. De foodiebag. Hoe ziet dat eruit, die foodiebag? Wat erbij geleverd wordt, is een grote lepel, ook zo gebogen. En als mensen nou in het restaurant de lepel aan het bord schuiven... dan weet de ober, deze mensen willen graag het restant meenemen... In de foodiebag. Wat ik niet opeet, mag ik mee naar huis nemen. Ja, precies. En je hoeft je niet te generen van, uh, om het te vragen... want dat vinden mensen, zijn daar toch nog niet zo aan gewend... om het uh, te vragen, mag ik het meenemen. In Amerika is dit heel gewoon, hè. Als ik in een restaurant uh, eten krijg, maar meestal is dat ook veel... en dan, uh, ja, ik betaal het toch voor. dus de rest mag ik mee naar huis nemen. Maar ik zie dat Nederlanders niet zo gauw doen. Nou, en daarom is het heel leuk dat we nu ook de prijs gewonnen hebben net voor uh, het meest uh, innovatieve idee. Dat helpt misschien weer en alle aandacht die er nu is in de media... om toch zo'n simpel middel tegen voedselverspilling... om dat uh, in de markt te krijgen. Dat was op de horecava, uh, de laatste horecava 2013. Dus zo'n zo doggybag of foodiebag, doen jullie dat ook? Ja, die, die wordt wel als die gevraagd wordt, wordt het gedaan. Maar wij hebben niet zo'n specifiek... Niet zo'n uh, lepel op het bord. Nee, he? dat, dat hebben we niet. Uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het idee prima. Ik, ik geloof er ook in. Ik vind het heel zonde. Alles wat wij aan voedsel produceren in het Westen... dat is een groot drama, vind ik. Ja. Daar wordt meer dan 40% van weggegooid. Dat begint al bij het begin van de keten, omdat we heel kritisch zijn ten aanzien van de producten. En ten tweede begint, loopt dat eigenlijk door het hele proces heen. En dat vind ik eigenlijk een, een heel groot drama. Daar moeten ja. we wat aan doen. Maar zo'n zo dogje... Is, ik, ik gooi thuis ook nooit wat weg. Als we het ja. over hebben, dan neem ik het ja, dan ja. legt het in de koekkast. Maar het op? Ik eet, wij eten alles op. Ja. ja, maar dat is het belangrijkste. Want kijk, ja. ik zeg altijd, kijk, als je dat niet doet, dan heeft het zo weinig nut. He? Het heeft ook want... met luiheid te maken. Ja. Dan hoef je de volgende keer niet te koken. Dat scheelt. Nou ja, als je het meeneemt ja. uit de rest, ik kan me er wel iets... Ja. Maar het is toch gênant, ik vraag het nooit. Nou, ik, ik vind dat we daar ook een beetje cultuurveranderingen moeten hebben. Ik ik bedoel, we, we, we, we, we, daar moet je nou echt niet mee zitten. <laughs> en ik denk ook dat heel veel ondernemers er ook helemaal geen moeite mee hebben. Maar dan zou je het bijna je... moeten zeggen of zo. Want dan is het minder moeilijk voor de gast ja, of je moet, ik zeg altijd, het zijn twee dingen. Je zou ze na nou, moeten denken over de portionering. Ja. Dat zou zo'n aardige maar zijn. ik hou wel van veel. Oké, okay, dat, ja. is, dat is een ander verhaal. Maar dan eet je het waarschijnlijk ook op. Dan heb je die foodiebag nee, mee nodig. Al wel, ja. De, ja, dus... ja, dat is eerlijk gezegd wel waar. Ja, ja. oké. Okay. Goed, we He? gaan even een uh, ding, want wij moeten, of wij, moeten ja. wij, wij draaien altijd plaatjes. Maar ik wil ja. dat eigenlijk nu, zoals in een restaurant, een beetje op de achtergrond ja. hebben. Jij hebt muziek meegenomen. Ja. Wat is dat? Wat Cat heb je. Cat Stevens, wat... heb ik gevraagd. Cat Stevens. Ja. Morning has Broken. Ja. Hoe kom je daar nou bij? Ja, dat vind ik mooie muziek. Het is toch mooi, net de ochtend? Het is ook dus, wel leek, Ja, precies. Ja, dus ik bedoel, dat vond ik wel passend. Heel goed. Dus als we het, nou, het is nou ook weer niet zo'n mooie plaat... dat we hem helemaal hoeven te beluisteren. Nee. Dus we doen net als in het restaurant, zetten we hem gewoon op de achtergrond aan. Ja. En dan gaan we even eten, want je hebt van alles meegenomen. Ja, is goed. Dus doe Cat Stevens maar oké. Okay. Want, uh, niet te hard dan, hè? We moeten wel elkaar nog ja, een beetje kunnen Ja, we moeten wel gewoon kunnen praten. <laughs> dat zeg ik in een restaurant ook wel eens. Mag die iets zachter. Um, wat heb je allemaal... Meegenomen. Ja, ik heb, een, ik heb een aantal hapjes meegenomen. Is dit niet omdat... op de cam Webcam, uh, dit ook? We, we, ja. Nou, kijk, u kunt het waar zien. het om gaat is dat ik eigenlijk ook in het kader van duurzaamheid en, en regenereren. denk ik dat wij als branche nieuwe dingen moeten doen. Regenereren? Ja, moet, en daar ga ik je iets over vertellen. Kijk, je ik, moet een beetje ik vind dat. Nou, als je kijkt naar restaurant. restaurant staat voor restaureren. En restaureren is herstellen. Dus eigenlijk zou je in een, in een restaurant moeten herstellen. En als je vanuit die filosofie gaat denken... dan moet je dus ook voeding gaan bieden die jouw energie geeft. En wat blijkt nou als je gezonde voeding geeft... dat mensen daar ah, vrolijker, beter gaan voelen en, en dat ze dat ook gaan waarderen. Maar jullie hebben toch gewoon de saté en de snitsel? Absoluut op ook, natuurlijk. Want ik bedoel, dat kunnen we ook niet veranderen. Het is ook niet zo dat wij de wereld in één keer kunnen veranderen. En dat we roomser zijn dan de paus. Maar wat we wel doen, is proberen die dingen waar wij in geloven, om die ook zeg maar erbij te zetten. Maar wat staat hier nou? Nou, je hebt hier bijvoorbeeld. Geniet je wel van de muziek zien. ondertussen? Ja, zeker. Ik wel. Ik weet niet of jij dat leuk ja, vindt. Ja, mooi hoor. Ik heb hier geitenkaas met tomaat en goochibessen en een bijenpollendressing. Dit is heel gezond. Bijenpollendressing geeft weerstand. En daar zit dus ook weer zeg maar, de nodige. Uh, ingrediënten in om, te, om jezelf goed weerstand te geven in je lichaam. En dit is tomaat en geitenkaas. Hoe noemde je die bes? Gochi? Dat is een gochi bes. Gochi is een bes die, ik heb hem hier staan, maar die gebruiken we ook, die verkopen we ook in de zaak. Want wij, dat is ook weer een van de nieuwe dingen waarvan ik denk dat is een innovatie. Is. Producten die je op de kaart kan krijgen, kun je bij ons ook kopen, separaat. Dus je ziet hier, onder andere, dat dit soort producten die heel gezond zijn, die zijn echt supergezond, maar het ook klinkt, gewoon te koop zijn. klinkt niet als een streekproduct. Nee, dit is absoluut geen streekproduct. Nee, klopt. Komt vanuit maar, Japan of veel? Komt deze, deze komt vanuit, uh, vanuit de bergen, uit, uh, ergens, uit, uh, ja, ver vandaan. Ik <laughs> ja, weet niet precies waar. Ver vandaan. Ja. Ja. Mm. Ik ga nog even zo'n best los eten. Ja, probeer het eens, want ik vind het wel leuk dat je in ieder geval... Mm. dat kan mm. proberen. Oh, de regisseur begint te klagen dat hij niks krijgt. We, maar bewaar, we bewaren wat voor de andere kant. Van de... Nou, hier, ik zal je even wat laten zien. Dit is een, uh, want ik moet even de goede dingen want het is een rapje. Dit is vegetarisch. Uh, dit heeft een gehaktstructuur. En ik zou het leuk vinden dat je proeft het is en geef mij eens aan wat je denkt dat het is. Dat zou ik wel aardig vinden. Ja, je wordt nu wel eventjes ja. uitgedaagd. Mag ik iets meer Els Stewart bij dit hapje dan? Kan ik me beter concentreren? Oh, is ik Elstewart Cat Stevens? Ja, dat <laughs> maakt niet uit. L. Stewart is the Year ja, of the Cat. Volgens ik het mij gaan we altijd doen elkaar. Ja, maar maar dat maakt het. niet uit. Cat Stevens, die heet toch anders? Die heet nu. Ja, die de... heeft een of andere Mos moslim, ja, moslimnaam ja. aangenomen. Wat hmm. is het? Noot? Ja, het is walnoot. Hmm. Walnoot is brainfood. Brainfood. food. Brain food de, walnoot heeft een, een aantal ingrediënten die goed zijn voor je hersenen. Het grap is als je een walnoot bekijkt heeft hij ook een beetje ja, de vorm van echt, En de grap is dat hij er ook heel geschikt voor is. Onder andere mm. zit dat erin. Maar er zit ook uh, maar staat dit kokos in. De kaart? Deze gebruiken we voor recepties. En, en, en uh, speciale gelegenheden. En lekker, we, hebben ook, erg we, erg op, we hebben hem ook wel. Op, op salade gehad. Deze wordt bijvoorbeeld verwerkt. Die tomaten met geitenkaas. Geitenkaassalade in de superfoodmenu. Mm. Dus die hebben we ook los en separaat uh, gewoon te koop. Die wrap is fantastisch. Is lekker ook in, of niet? Ja, er zit een lenteuitje in. Ja. Mooi hè? Heel lekker. Dus een hele aparte Wie smaak. Wie is dat nou gemaakt? Heb je dit van Deze die, die later bij. Wij hebben een, een moederkeuken. Omdat wij. Wat ik merkte. Kijk, wil jij in grote. Zeg maar toch. we hebben toch relatief best wel omvangrijke bedrijven qua aantallen op het moment dat dat zeg maar de drukke dagen zijn. Dan moet je het heel strak organiseren. Dus in je back of the house moet het heel goed georganiseerd zijn. Dus we hebben één dat is de centrale, moederkeuken. Dat is de moederkeuken. En die moederkeuken maakt zeg maar de basis ingrediënten om de keukens heel goed en snel te laten werken. Dat is fantastisch. Ja? Er staan nog twee bordjes. Ja, ja, ja je bent dan niet klaar. Ik bedoel, je krijgt nu komkommer, salm, salam, quinoa, geelwortel en uh, wat paas invloeden. Maar ik zou het een leuk vinden dat je dat proeft. Kijk, wat je hier ziet... Oh, onder andere kurkuma uh, of geelwortel is... Uh, kan een, die in één een... keer in mijn mond? Ja hoor, een keer rustig. Maar een probeer. eitje erbij? Ja, dat is een uh, kwartel eitje. Um, dit, mm. dit gerecht zit onder andere... Dit regenereert ook weer... omdat kurkuma is bijvoorbeeld een antitumorstof. Uh, Als je mm. geelwortel of kurkuma gebruikt... is dat eigenlijk goed voor je lichaam... en zorgt eigenlijk dat alle negatieve cellen in je lichaam wat minder snel groeien. Ik heb me bedacht, jullie krijgen niks. Regisseur in techniek. Daar nou, moet je ook niet wat doen. Ze <laughs> <laughs> dus krijgen echt niks. En dat is echt net zon. Nee, heerlijk. Nou, dan nou, had ik we... eerlijk gezegd niet gedacht van een biggerestroom. Kijk, dus misschien dat, naar zoeken voor, naar, dat is zoeken naar vernieuwing. Want als je niet probeert om de nieuwe wegen te bewandelen... zul je uiteindelijk ook nergens terechtkomen. Nee. Dit is een spiesje... Uh, dit spiesje, dit is zwarte olijf en ansjofris met een chlorella-dressing. Chlorella, die, die woorden ben ik allemaal weer vergeten. Ja, dat maakt niet uit, maar ik, ik, dat zal ik wel eens een keer anders op een briefje <lacht> ja. geven voor je. Nou kijk, chlorella, dat, ik heb het hier bij me. Dit is een, een poeder. Chlorella is eigenlijk bladgroen. Bladgroen hebben wij nodig. Is supergoed voor ons lichaam. En dat, ik gebruik het vaak smorgens... Als ik het, dan combineer ik het met fruit en met groente. En dan maak ik een green smoothie van. En daar gaat onder andere chlorella in. Maar ook uh, een tarwegras. En daar gebruiken we dan ook bijvoorbeeld lijnzaad En, en uh, andere granulaten. Dat klinkt dan weer minder lekker. Nou, dat is echt lekker. Oh. En daar raak je aan gewend. En ik moet je eerlijk zeggen. Ik vind het, het geeft me ontzettend veel energie. We zijn nu ook bezig. We gaan binnenkort gaan we ook green smoothies verkopen in de takeaways. Als je nou wat wil hebben en wil proeven, moet je nee, zeggen... Nee, ja, ik heb alles geproefd. Denk ik. Moet ja? Het, ik moet het, ja, er staat dan wat chocola achter. Maar, maar die, doen we hier, wat... die gaan we zo... En je, ik heb twee, twee taartjes meegenomen oh. van Paleo. Ja, wat, en, oh, sorry. Ja, ja dit, is een, dit is een smoothie van Innocent. Die ken je wel waarschijnlijk. Oh, ja, ja. Maar die taartjes zijn... Van... Dat zijn Paleo. Die hebben, heeft mijn schoondochter gemaakt... en die heeft een eigen bedrijfje, zijn die begonnen. En die maken gerechtjes waarin geen suiker... en eigenlijk geen bloem... En geen zuivel. In en dat serveren jullie bij de koffie? Nee, die zijn we nu mee bezig. Je moet het maar niet proberen. Het is echt leuk om... Ik breek maar een stukje af. je moet gewoon proberen. En daar proef je dus heel andere smaak. Maar je zult heel, heel gek... Dit, dit ervaar je. Hier wordt uh, ahorns gebruikt. Mm, maar Voor de zoeterheid. Ja. En kokosmeel. Mm. En uh, amandelmeel. Ik ga ze allebei even proberen. Ja. En dat is een brownie. En die worden dus zeg maar... allemaal mm. kleinschalig geproduceerd... Ja, het is mooi dat je hier hebt afgeschonderd, want de rest van de redactie je hoeft er niet aan mee te eten. Nou, ze dus krijgen straks ook wel goed. Het was echt lekker. Heerlijk, dankjewel. Nou, graag nou, gedaan. Ja. Vooral die, uh, die wrap en die ja? salm uh, ja? met die, uh, ja. die eitjes. Lekker. Mooi, mooi. Uh, chocola ook, ja. Je kan zo uh, de andere heren ook eventjes wat aanbieden. Het zou prima zijn, toch? Die zullen het ook lekker vinden. Ja. Goed, waar zullen we het nu over hebben? Klanten, zijn die erg veranderd in de, in de loop der jaren? In de, in de... Ja, want toen jij begon, dat is ruim ja, is bij 27, 28 jaar geleden. Dat 17, was met HJ, maar, ja. maar daarvoor werkte hij ook ah, al. Ah, daarvoor heb ik een aantal jaren in de hotelindustrie gewerkt en... Uh... Eigenlijk wel heel lang. Ik ben vanaf mijn veertiende zeg maar, in, in dat vak terechtgekomen. Eerst doe ik vakantiewerk en dan, dan doe je dat echt omdat je wat centjes wil verdienen en omdat je denkt dat het leuk is. Ja. En dan vervolgens blijkt het ook echt leuk te zijn en dan ga je, je steeds verder ontwikkelen. En dat is eigenlijk doorgegroeid. Dus ik zit eigenlijk zo'n veertig jaar al zeg maar, ben ik werkzaam in, in deze branche. Maar de consument is wel veranderd, ja. Dat jij gewijzigd worden en uh, verwender. Uh, nou ja, ik denk wel. Kijk, je hebt natuurlijk heel veel verschillende uh, consumenten. De, de gemiddelde consument is wel, ik, denk, ik noem het maar, is, is duidelijker geworden. Uh, vroeger was het natuurlijk zo dat mensen minder vaak uit eten gingen. En ik heb zelf, we hadden het net eventjes erover, dat je zelf best wel vaak uit eten gaat. In verschillende gelegenheden. Ja, ja, ja. ja dan, dan zie je dus dat, dat eigenlijk jij op een andere manier uh, een horecabedrijf bekijkt. Uh, dat je weet dat bepaalde dingen fout kunnen gaan... en dat je uh, bepaalde dingen heel erg wenselijk vindt... maar je weet heel duidelijk wat je wil. Ja. En dat geef je ook aan. En die communicatie, als, dat, als, dat, als die interactie tussen de, degene die dat moet doen... en tussen jou goed is... dan ben jij eigenlijk al relatief snel tevreden... Ja. Als, als er maar goed geanticipeerd wordt ja, op je wensen. Wens ja, vriendelijk... en dat, dat verwennen waar we het over hadden... maar en vriendelijk, dat is heel belangrijk. Maar ik ben wel kritisch. Ik ben nog ja. steeds kritischer geworden ook. Ja, ja. maar dat wordt je omdat je dat ook mag zijn, omdat je, omdat je weet wat goed is en wat niet goed is. Een grote ergernis voor mij is dat mensen uh, geen water uit de kraan serveren. Ja. Dat gebeurt nog steeds in ja. restaurants. Dan, dan neem je twee flessen wijn en krijg je nog ja. geen water uit ja. de kraan. Ja, ja. vind ik een, een heel... Wat ik altijd doe, is als ik ja. voor water moet betalen... trek ik dat van de fooi af. Ja, heel goed. Blijft er soms niks meer van over. Oh. Maar dat is helemaal ik een beetje lullig voor maar, personeel. Ik vind, ja, maar ik vind het niet helemaal correct. Want kijk, ik vind het de policy. Ik weet dat er goed twaalf uh, jaar geleden... is daar een hele discussie over geweest binnen onze vereniging. Koninklijk Koninklijke Horeca Nederland heeft natuurlijk dit soort issues. Ook wel eens, dan deel je dat met elkaar. En, um, met name in het hogere segment was er toen van... ja, maar ja, je kan het toch niet maken, want uh, we hebben er werk aan. Kijk, het hele punt is dat water, hè, water uit, uit de kraan... Uh, daar moeten dan glazen voor, voor neergezet worden... er moet een karafje komen of er moet iets geregeld worden... en vervolgens moet het uitgeschonken worden... en daar werd er een arbeid aan, aan he, gekoppeld ja. en dat kostte geld. Nou, vanuit die optiek werd er dan gezegd... ja, maar daarom moet er gewoon gerekend worden. Dus als iemand ook water uit de kraan wil hebben... dan betaalt hij 5 euro of zo voor een fles. Ja. Dat geeft een omgekeerd effect bij de consument. Meestal heb je het idee dat je gewoon een poot wordt uitgedraaid. Want dat, dat voelt niet goed. Ja. En um, eigenlijk is dat ook niet slim. Uh, wij doen het bewust niet. Ik zeg wel, iedere ondernemer moet zijn eigen keuze maken. Hoor. Want ik, ik ga niet oordelen over wat een ander wel of niet moet doen. Wij hebben de filosofie dat als iemand een glas water wil hebben... krijgt hij een glas water. Ja. En, en waarom? Omdat ik weet dat eigenlijk dat zo'n basic verhaal is... dat mensen het eigenlijk verwachten. Nou... Neem dat mee in je bedrijfsplan. En dat is ook met broodjes, een uh, stukje stokbrood of zo van ja. tevoren. Sommige ja. restaurants rekenen daar wat voor, andere niet. Maar ook water, ook, als je het over duurzaamheid hebt, dan is het ook duurzamer natuurlijk. Natuurlijk, ja, is ook zo. Maar in bepaalde landen gebruiken ze Coperto, hè? Italië ken, ken je dat waarschijnlijk ja, ja, ja, ja. wel. Dus dat, dat is een beetje afhankelijk van het restaurant. Dat wordt, steeds wordt minder volgens mij. Nee, dat wordt wel nog steeds gedaan hoor. Ik, heb, ik kom regelmatig in Oemrië en dan zie ik het eigenlijk in ieder restaurant ja. gebeuren. Maar dat kan 1,50 euro zijn tot 6 euro. Dat is een beetje de, maar dan krijg je brood, water en oh, ja. noem ze voor het ja. bestek. Ja. ja, Maar goed, dat, uh, maar water is, is een issue waar, we, waar eigenlijk een keuze in gemaakt moet worden door de ondernemer. Maar waarvan ik denk dat het slim is om te zorgen dat die consument daar zich niet aan gaat ergeren. Ja. Nog even een ander ding wat mij nu te binnen schiet, terwijl ik nog even aan de orde wilde stellen. Ik liep uh, deze week, uh, dat is echt gebeurd door de stad, er kwam ik een horecaondernemer tegen die ik ken. Of die stond eigenlijk voor ja. zijn eigen café-restaurant, een beetje met de tafeltjes te stoeien. En toen zei ik van hoe is het? Toen zei, ja, het is wel moeilijk. En het, je merkt het echt. En wat hij merkt, was in Utrecht ja. dat er veel meer tafels bij komen, veel meer restaurants geopend worden. Dus aan de ene kant ja. heb je een omzetdaling. En aan de andere kant komen er zeker in Utrecht. Ik weet niet hoe dat in andere plekken is, op andere plekken is, er komen er steeds meer restaurants bij. Ja. Is dat ook iets wat, wat je vaker ziet? Nou, je ziet een beetje, als je de cijfers bekijkt, zie je dat wel het aantal restaurants en het aantal bedrijven niet vermindert. Dus dat betekent dat er de spoeling anders wordt. Kijk, ik zeg altijd, je kan twee dingen doen. Je kan zeggen, nou, nu gaan we met z'n allen vechten. Dat noemen ze dan wel de Red Ocean. Dan gaan we dus een bloederig gevecht aan van degene die, die, het, uh, die het sterkste is. Je kan ook gaan zoeken naar welke andere mogelijkheden... kan ik nou bieden als bedrijf om te zorgen dat ik kan blijven bestaan. Kijk, een goed 25, uh, 26 jaar geleden waren wij bijvoorbeeld langs die snelweg de enige... Was het verkeer ook anders? En nu zijn er natuurlijk ook een aantal bedrijven langs die weg gekomen. Heeft dat ons uh, gekwetst? Nee, ik denk het niet. Maar waren jullie de eerder en, dan die anderen? Ja. Van de we waren de allereerste. Ja. Ja. Ja, wij zaten in de middle of nowhere, we waren zo'n cable hawks... een soort, soort in de woestijnachtige uh, vestiging waarin niemand kwam. Het was eigenlijk een soort niemandsland. Je moet zeggen, dit die, die Flevoland zat nog in, in, de, in de koolzaad. En koolzaad is, is het gewas wat je nodig hebt om het te ontzilten. Dus wij hadden momenten, daarom hadden we onze pan ook helemaal geel geschilderd. Maar daar was je de eerste? Ja, daar waren we de ja. eerste. Ja, ik bedoel, zo, daar waren we de eerste. Ja, ja, ja. Nee. In dat gebied, ja. in, in Flevoland, waren we helemaal de enige langs die snelweg. En daar zijn natuurlijk nu ook een aantal vestigingen. Er reed nooit iemand. Nee, dat was een hele stille weg. <laughs> en niemand wilde er ook zitten. Nee. En ze dachten ook van nou, wat doet dan die dan? moet je dan? wel echt een groot visionair zijn om daar te gaan zitten. Ja, of een beetje geluk hebben, dat kan ook. Heb je veel geluk gehad? Nou, ik denk hier in leven, je kan natuurlijk zeggen, dat is, het is allemaal wetenschap. Maar dat is natuurlijk niet waar. Je hebt altijd geluk ook nodig. En uh, kijk, je doet het, maar je moet ook doorzetten. Er zijn ja. natuurlijk een aantal factoren die van belang zijn, hè. Ja, alleen in ieder geval zijn we een beetje van het pad afgehaald. Ja. Want je zei, je kan die, die strijd aangaan met z'n ja. allen. Ja. Maar wat is de andere optie? Want als is de Blue van... Ocean zoeken, oftewel andere opties nemen. Kijk, als jij een restaurant hebt en je zit in een omgeving... dan kun je natuurlijk zeggen, ik ga proberen op prijs... mijn concurrenten te bestrijden. Ja. Dat is de grote vraag of je die wedstrijd gaat winnen. Want uiteindelijk wordt dat een bloedige strijd. Je kan ook gaan denken, wat kan ik nou toevoegen in diezelfde omgeving dat gasten het leuk gaan vinden om bij ons te komen. En dat anderen allemaal, iedereen zijn eigen plekje gaat indelen. Want die markt is, is eigenlijk elastisch. En ik, ik geef dat, ik vond dat net... Betekent, nou, dat betekent dat, Nou, dat het niet zo is dat er altijd maar dezelfde hoeveelheid mensen zijn... en het aanbod van mensen gelijk is. Ja. Dat is namelijk, ik zou vertellen, eigenlijk is het hetzelfde als jij iets hebt... en je komt ergens in een zaak. En het is verrekte goed... En het is heel gezellig. En het is uniek. Dan is de neiging om daar terug te komen veel groter. Toch? Ja, absoluut. En het gevolg daarvan is dat je het gaat vertellen aan je omgeving. Nou, en nu hebben wij allerlei social media, noem maar op. En dan gaat het dus heel snel. En vervolgens zie je dat er dus veel meer in zit... dan je in het begin denkt dat er is. Dus, dus, dus er zijn meer klanten? Er is ja, meer potentieel? Er is, dat is, dat er, is, er is meer potentieel. En het heeft te maken met het omslagpunt. En dat betekent? Nou, als je een bepaald momentum hebt waarop mensen dus weten dat die zaak of dat die plek een bepaalde waarde heeft, zul je zien dat dat steeds sneller vermeerderd en dat er dus steeds meer kan. En dat hoeft niet ten koste van andere nee, restaurants niet. te gaan? Okay. Dat is een vaardigheid. Ik ga je vertellen wat we straks gaan doen, want uh, we zijn over anderhalf minuut al klaar met dit programma. Ben uh, meen je niet. Ja, Stel weer voorbij. Ja, het gaat dus ik dacht dat we aan het begin zaten. Ja, zo ja, ja. voelt dat ook. Ja. Maar nee, dat is niet zo. En uh, Om twee minuten over zijn we terug met deel 2 van Kaas en dan gaan we een beetje doorpraten hierover. Ja. En dan praat ik met luisteraars over... Uh, ja, uh, positieve, heel positieve of juist heel negatieve... afschuwelijke horeca-ervaringen. Dus ja. welke... Uh, welk bezoek aan een restaurant of aan een hotel zult u nooit vergeten... om welke reden dan ook, de, ja. of omdat het heel goed was of omdat het heel slecht was. 0800 1121, dat is telefoonnummer. 0800 1121. het NCV.nl als u wilt mailen. En voor de twitteraars, uh, hashtag Casaluna. Hoe zit het bij jou, Hayé? Schiet er iets in je gedachten, als ik zeg... een hele goede of een hele slechte horeca-ervaring? Ja, ik, natuurlijk heb je die wel. Ook, ook hele goede. er zijn momenten geweest... Ik, ik, heb, ik heb bij bepaalde gelegenheden mogen zitten... dat ik dacht, wauw, dit is onvoorstelbaar zo goed. En dat had mee te maken dat, dat onder bepaalde omstandigheden... in sfeer, emotie, het gezelschap goed is. Ja. Maar ik heb het ook omgekeerd meegemaakt. Dat ik heel goed gegeten heb, maar dat de sfeer heel slecht was. En dat heeft heel veel invloed op je ervaring van de maaltijd. En dan is het ook niet best. Nee. Ik dank je zeer voor je komst. Heel graag. Gedaan. Naar Kaasaluna. H.J., ah, de Jager. En uh, ja, wij, uh, wij moeten nu plaatsmaken voor het hoorspel uh, uh, uit het radiotheater Tragicomedie Emma's Feest van Flip Broekman. Is dat? Om twee minuten overheen zijn we dus terug met Kaasaluna uh, deel 2. En jij, jij gaat nu naar huis. Maar uh, het was hartstikke leuk. En bedankt voor al die lekkere hapjes. HJ, De Jager. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont.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 Aflevering 10. In het kader van een werkervaringsproject voor jonge criminelen... werkt Emma's kleinzoon Maarten als verkeersregelaar. Nadat hij was opgepakt wegens brandstichting in een schuurtje... achter het oude bedrijf van Emma's werkgever... de van fraude verdachte oud-minister Kalsbeek. Maarten overweegt om Kalsbeek te chanteren... met het belastend materiaal dat hij in het schuurtje vond... Maar Emma weerhoudt hem met haar eigen strenge moraal. Chanteren doe je niet. Maarten dreigt Kalsbeek dat hij met het belastend materiaal naar de politie zal gaan, maar heeft eigenlijk geen tegenijs. Het zwijggeld dat Kalsbeek hem biedt, slaat hij af. Emma heeft een eenvoudig afscheidsfeest georganiseerd bij haar thuis, waar ook oud-minister Kalsbeek zal komen. Vindt best gezellig hoor, oma. Hm. Ik vind het een afgang. Ik ben het toch. <laughs> dat is waar. En meneer Kalsbeek die is zijn auto aan het parkeren... maar duurt altijd even met zo'n Amerikaanse slee. Hm? En wat dan? We wachten gewoon op Loontje Willem en dan beginnen we. Hm. U kunt het toch ook niet helpen dat Tante Loona naar het ziekenhuis moest? Want moet moeten oom Jan natuurlijk mee, maar... Die kan het allemaal niet aan. Dus moet tante Marie mee om te helpen. En ja. Zonder tante Marie gaat om Janus weer de deur niet nee. uit. Dus het is gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hm. Eh. En dan komen er maar wat minder mensen. Op zo'n groot feest loopt iedereen toch een beetje langs elkaar heen. Het is intiemer. Als jij dat zegt. En straks gaat hij lekker naar Australië. Dat heb ik afgezegd. Hoezo? Nou ja, het overviel mijn zus toch een beetje. En toen begon ze er ook nog over te zeuren dat Howard niet tegen vreemden kon. Howard? Is dat een man? De hond. Oh. En opeens had ik er zo genoeg van om altijd maar aardig te zijn... en om altijd maar iedereen te begrijpen. Zo! Hé! Hey. Waar is iedereen? Oh, nee. Ik heb een verrassing bedacht. U komt toch niet zogenaamd een brief brengen dat u niet komt? Waarom niet? Dat vind ik altijd zo vervelend. Waar gaat dit over? Dan zegt hij dat uh, meneer Kalsbeek verhinderd is. En als ik dan zeg, oh, wat jammer, dan trekt hij zijn snoer eraf. En dan zegt hij, gevopt. Dat is inderdaad heel vervelend, meneer Kalsbeek. Nee, dan doen we het niet. Wat heb u eigenlijk gedaan toen u wegging? Waar? Bij uw oude bedrijf. Niks. Maar dat kwam omdat ik meeging naar het nieuwe bedrijf. Ja, en daar ben ik met ruzie vertrokken. Dus ik heb eigenlijk maar één keer een afscheidsfeest meegemaakt. En dat was toen mijn vader afscheid nam van zijn arbeiders. Ik heb Maarten verteld dat hij ooit zelf als arbeider begonnen was. En toen hij wegging hadden deze mensen geregeld... dat hij de erepenning van de stad zou krijgen. En weet je wat hij zei? Wie? De burgemeester. Wanneer? Toen hij mijn vader die erepenning kwam brengen? Nee. Hij zei dat mijn vader daarmee tot het gezelschap was toegetreden van neef Govert. Neef van de burgemeester, die Govert. En die had de penning gekregen omdat hij de vishandel van zijn familie had omgetoverd tot een museum voor uitgestorven vissoorten. En diezelfde govert, zei de burgemeester, had een dochter... bij wie vlak na de geboorte een spierziekte was ontdekt... die alleen maar behandeld kon worden op midden Java. En toen had hij als burgemeester geregeld dat ze daar met het hele gezin naartoe konden. En wat had dat met uw vader te maken? Niks. Waarom begon hij er dan over? Ja, zo zijn sommige mensen. Die kunnen alleen maar over zichzelf praten. En wat vond uw vader daarvan? Nou, die bleef heel lang rustig. Maar toen de burgemeester ook nog over zijn tante Louise en zijn oom Ben begon... die zo'n belangrijke rol hadden gespeeld bij de drooglegging van de Mariapolder. en over hun zoon Herbert, die het zo goed deed op het gymnasium. Toen is mijn vader de bierflesjes gaan opruimen... en daarna heeft hij de fabriek via de achteruitgang verlaten. Zonder afscheid te nemen? Dat was zijn afscheid. En wat zeiden die anderen daarvan? Niks. Mensen wilden alleen maar weten hoe het met die dochter was afgelopen. Dus het was helemaal niet leuk. Het was een nachtmerrie. En toen dacht u, dat doe ik beter. Ja. Ah, Willem. Nee. Nee, het is hier. Ja. Oh, oké. Okay, nee, ik begrijp het. Jammer. Ik zal het zeggen. Zeg Willem. Dat was Willem. Ja, ja. Hij dacht dat het feest bij meneer Kaalsbeek was. Nu is het nog te laat om nog te komen, want ze moeten morgen vroeg op. Nou, nee, dan kunnen ze beter naar bed gaan. En wat nu? Legt u uw jasje met in de keuken, meneer Kalspeek. dan drinken we daarna gezellig met z'n drietjes wat. Oh ja, er ligt er ook een tasje voor u. Een tasje? Met de leeuwenkop erop. Wacht even, oma. Waar heeft u die gevonden? Onder jouw bed. Maar die is niet van hem. Nee, nee, kijk wel even. Oma, wat doet u nou? Maarten, Maarten, nou even niet moeilijk doen, hè? Meneer Kalsbeek heeft ontzettend zijn best gedaan voor mij. En nou moet ik hem ook nog gaan vertellen dat het allemaal voor niks is geweest. Dat vind ik heel erg moeilijk. Wat moet die man wel niet van ons denken? Laat hij zich een keertje van zijn goede kant zien en dan krijg je dit. Ik denk dat het voor hem ook een hele teleurstelling zal zijn... Nee, Emma, wat geweldig. Nou, dat is precies wat ik zocht. U wordt bedankt, oma. Meneer Kaalsbeek, ik moet u wat vertellen. Australië... Gaat niet door. Hoe weet u dat? Omdat jullie allebei de kleren kunnen krijgen. En als ik jullie ooit nog in de buurt van mijn huis zie... dan schiet ik mijn buks op je leeg. Bent u teleurgesteld? Nee, ik ben heel blij. Waarom zou ik teleurgesteld zijn? Omdat er niemand op een feest gekomen is. Kan mij dat schelen? Gelukkig. He? Nee, ik dacht dat u dat erg zou vinden, omdat u uh, allemaal van die leuke dingen had bedacht. Weet jij wat ik erg vond? Om s'morgens mijn bed uit te komen en jou achter een emmer door het huis te zien kruipen met je zweetende kop. Om de rest van de ochtend naar het gepiep van je longen en het gekraak van je botten te moeten luisteren. Oh. En dan dat geneuzel over dat dijkje waar je woont. Over tante Lona, die vrijdag altijd petat bakte. God, wat had ik dat mens graag een pan hete olie over de kop gegooid. Alleen maar om van die verhalen af te zijn. Dus u was helemaal niet van plan om vrienden te blijven? Natuurlijk niet. Waarom zei u dat dan? Omdat ik gechanteerd werd. Door wie? Door wie denk je? Ik heb u helemaal niet gechanteerd. Dat wilde u, maar dat heb ik geweigerd. Wat wilde ik? Dat ik uw geld zou afpersen. Nee, ik zei dat ik dat in jouw geval gedaan zou hebben, maar niet dat ik dat wilde. Waarom zou ik willen dat ik het afgepest? Omdat u dan niet hoeft toe te geven hoeveel u mijn oma schuldig bent. En dat zij het enige lichtpuntje was in uw leven. En dat u bang bent dat u het zonder haar niet gaat redden. Kan jij dat volgen, Emma? Zeker wel. Nou, wees dan maar blij dat jullie elkaar hebben... want voor de rest van de wereld zijn jullie een stel idioten. Die baan die u me beloofd hebt? Jammer, hè? Die gaat niet door. Goed gezien, Maarten. Ga jij maar weer lekker het verkeer regelen. Hopelijk word je dan nog voor je veertigste doodgereden... anders wordt het een lang, smerig en vreugdeloos bestaan. Ik ben zo blij dat u dat zegt, meneer Kalsbeek. Oh ja? Ik sprak laatst met uw vrouw en die was ook zo teleurgesteld in u... Wanneer heb jij met mijn vrouw gesproken? Een paar dagen geleden. Waar? Hier. Ze was gekomen om het te troosten. En u weet dat ik vroeger nogal moeite met haar had. Maar dan was ze zo aardig. En ze zei zulke leuke dingen... dat u het zonder mij nooit gered zou hebben. En dat ze ervoor zou zorgen dat ik een soort van uh, pensioen kreeg. En dat Maarten naar de universiteit kon. Toen zei ik dat ik nog een, een tasje van haar had. Met een leeuwenkop erop. En of ze die terug wilde hebben. Ik wist niet dat Maarten daar allemaal papieren uit dat schuurtje in had gestopt. Maar jij hebt wel alles aan haar gegeven. Ja. En wat is dit dan? Dat zijn kopieën. Want dat was ook zo lief van haar. Ze ging weg, maar ze kwam na een kwartiertje kwam ze terug en ze zei... Er zaten papieren in die tas en daar heb ik kopieën van laten maken. Geef die maar aan mijn man. Dan kan hij ze alvast aan zijn advocaat geven. En dat tasje, dat mag je houden. Je bent gek geworden. Ze slacht me af. Dat weet ik. En daarom schrok ik ook zo... toen u opeens zo aardig tegen me ging doen en mezelf, uw vriendin noemde. Ik dacht, hij moest dus weten. <laughs> maar gelukkig ben u nog erger dan ik dacht. Nog erger dan jij dacht? Ja. Maar je hebt wel veertig jaar voor me gewerkt, Emma. Ik heb veertig jaar voor mezelf gewerkt. En voor Maarten natuurlijk. Dat het in uw huis was, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. En dat ik af en toe een bloemetje op uw kussen leg om het gezellig te maken... dat deed ik omdat ik zo in elkaar zit. Ik kan niet anders. En daarom zal er voor mij ook niet zoveel veranderen. Ja, voor u zal er iets veranderen. U zal uw huis uit moeten. En misschien moet u zelf wel ergens gaan schoonmaken. Maar ik blijf gewoon genieten van elke dag die me gegeven is. En van alle lieve mensen waarmee ik rondringt. Wat is er, meneer Kalsbeek? U zit toch niet te huilen? Ach, wat wij. Wat zei u daar? Maarten, Maarten, niet doen. Niet doen, Maarten. Hij bestaat al niet eens meer voor me. En dan is het nou tijd voor mijn dankwoord. Daar was het, heren. Nou, wij aan het einde zijn gekomen van deze avond... wil ik u bedanken voor deze geweldige tijd. Veel mensen die houden niet zo erg van afscheid nemen... Die zijn bang dat ze vergeten zullen worden. Of uh, ze zijn bang dat er toch niet zoveel was wat ze achterlieten. Dat heb ik zelf ook wel eens gedacht. Zeker toen meneer Kalsbeek mij opeens op straat had gezet. Toen verloor ik even alle vertrouwen in de mensheid. Maar uh, ik denk niet dat meneer Kalsbeek mij na vanavond nog ooit zal vergeten. Zeker niet als hij straks zelf achter een emmertje door een gangetje moet kruipen dan zal hij zich vast en zeker gaan afvragen hoe het allemaal zo gekomen is. Misschien gaat hij zichzelf al afvragen wie ik was... wat ik dacht en hoe ik me voelde en waarom of ik dat niet eerder gedaan had. Maar daar is afscheid nemen uiteindelijk ook voor bedoeld... om te laten zien dat je bestaan hebt. En ik heb bestaan. Onzichtbaar. Bescheiden. Maar ik heb bestaan. En daar ben ik trots op. Bij ons geen blad goud op de schoorsteen. Bij ons geen Mercedes voor de deur. Geen leren jassen aan de kapstok, geen blinkend wit interieur, maar wel veel liefde, zoveel liefde, heel veel liefde. En op het einde zoveel tranen, maar wel veel liefde, zoveel liefde. Heel veel liefde en op het einde zoveel tranen. Dus laat iedereen maar denken dat het armoe is geweest. Ik zou met niemand willen ruilen. Het is elke dag een feest. En laat iedereen maar zeggen hoeveel ik heb gemist. Als ik terugkom in dit leven wil ik dat het net zo is. Hey liefde. Zo veel liefde. Heel veel liefde en op het einde zoveel tranen. Maar wel veel liefde. Zo veel liefde. Heel veel liefde en op het einde zoveel tranen. Zoveel liefde.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 Palantino Media, voor Avro Radio. Voor terugluisteren of meer informatie, kijk op radiotheater.avro.nl.